Draver en de Zigeunerjongen Laat op een avond reed er een auto over de weg. Achter de auto was een aanhanger vastgemaakt. En daarin stond Draver, een mooi jong veulen. De man en de vrouw in de auto, Ton en Margreet van Zomeren, hadden een paardrijschool. Ze hadden draver gekocht van een boer. Opeens begon de aanhanger gevaarlijk heen en weer te slingeren. Ton stopte langs de weg en liep naar de aanhanger om te kijken of alles goed was met het veulen. Toen hij de klep openmaakte, sprong draver uit de aanhanger. Onder luid hoefgetrappel draafde hij de weg op. Maar Greet wilde meteen achter het veulen aangaan. Maar Ton zei, we kunnen hem in het donker toch niet vinden, laten we morgen maar teruggaan. Ze stapte in de auto en reden verder. Intussen rende Draver verder en verder. Maar na een tijdje ging hij langzamer lopen. Hij begon zich eenzaam te voelen en hij miste zijn warme stal. Hij verstopte zich achter een hoge heg langs de weg en viel in slaap. De volgende morgen werd Draver gevonden door Mario, die op weg was naar school. Mario was een zigeunerjongen met zwart haar en zwarte ogen. En hij hield net als alle zigeuners veel van paarden. Dag, lief paard, zei hij. En aaide Draver zachtjes over zijn voorhoofd. Zullen we vrienden worden? Het veulen voelde dat hij veilig zou zijn. Wat ben je koud, zei Mario. Misschien ben je wel ziek. Kom, ik breng je naar mijn grootmoeder. Die zal je wel beter maken. Het Zigeunerkamp lag in een veld vlak bij de weg. Het stond er vol met auto's en woonwagens. Een van de woonwagens was geschilderd in mooie, heldere kleuren. En in die woonwagen woonde de grootmoeder van Mario. Mario klopte op de deur en zijn grootmoeder kwam naar buiten. Ik heb dit paardje langs de weg gevonden, zei Mario. Hij voelt heel koud aan. Ik denk dat hij ziek is. Kunt u hem beter maken? Zijn grootmoeder ging naar binnen en kwam een paar minuten later terug met een flesje. Dit drankje zal hem beter maken, zei ze, en ze goot een slokje ervan in de keel van het veulen. Het drankje smaakte heel vies, maar Draver voelde zich van binnen warm worden. Grootmoeder liet hem voorzichtig op een paar oude jutezakken zakken gaan liggen en dekte hem toe met oude dekens. Hij moet een tijdje rusten, zei ze tegen Mario. Mario ging naast Draver zitten en bleef hem aaien. Een tijdje later kwam zijn vader thuis. Wat doet dat paard hier? vroeg hij. Je hebt hem toch niet gestolen, Mario? Want iemand die steelt gaat naar de gevangenis. Ik heb hem niet gestolen, vader, zei Mario. Ik heb hem gevonden. Dan moet je hem naar het politiebureau brengen. Zijn eigenaar zal vast naar hem zoeken, zei zijn vader. Misschien heeft hij geen eigenaar, zei Mario. Mag ik hem dan houden? Nee, dat gaat niet, Mario, antwoordde zijn vader kort en hij draaide zich om en liep weg. Pst, Mario, kom eens hier, zei zijn grootmoeder die in de deuropening stond. Ik wil je wat laten zien. Binnen maakten ze een kastje open en haalden er een pakje uit. Langzaam maakten ze het open. In het pakje zat het prachtigste hoofdstel dat Mario ooit had gezien. Het is van mijn vader geweest, zei grootmoeder. Hij had veertig paarden. En dit hoofdstel heeft hij speciaal voor zijn lievelingspaard laten maken. Je mag het hebben, maar je moet er wel heel zuinig op zijn. Mario bedankte zijn grootmoeder met een zoen. Hij holde naar buiten en deed het hoofdstel om het hoofd van Draver. Het paste precies. Mario zuchtte. Maar ik zal er niet lang plezier van hebben, want ik moet je naar de politie brengen. Draver stond op, Mario klom op zijn rug... en ze reden het zigeunerkamp uit. Draver genoot en galoppeerde met het grootste gemak een heuvel op. Ze kwamen bij een lage stenen muur. Draver maakte zich gereed voor de sprong over de muur. Doe je best, paardje, riep Mario. Aan de andere kant van de muur was een oude steengroeve die vol water stond. Draver sprong over de muur... En kwam terecht op de steile helling van de steengroeven. De grond schoof weg onder zijn hoeven. En langzaam gleed Draver naar beneden. Mario sprong van zijn rug net voordat Draver met een grote plons in het water. viel. Als hij maar niet verdrinkt, dacht Mario, het water is zo diep. Maar Draver wist zijn hoofd boven water te houden door met zijn voorbenen op een grote steen te steunen. Mario liet zich naar beneden glijden en pakte het hoofdstel stevig vast. Kalm maar, paardje, zei hij. Iemand zal ons wel vinden. Maar Mario vergiste zich. Urenlang zat hij op de steen met het hoofd van Draver tegen hem aan. En hij bleef intussen om hulp roepen. Maar niemand leek hem te horen en het begon donker te worden. Plotseling hoorde Mario boven hem een hond blaffen. Hij zag een grote zwarte hond boven aan de steengroeven staan. Ga je baas halen, riep Mario. De hond rende weg en kwam een paar minuten later terug met zijn baas. We zullen hulp gaan halen, jongen, riep de man. Maak je maar geen zorgen. Een half uur later kwam er een helikopter aanvliegen. Er zaten twee mannen in. En terwijl de piloot de helikopter stil in de lucht liet hangen, liet de andere man zich langs een touw naar beneden zakken. Zodra de man de grond had bereikt, bond hij leren riemen rond het lichaam en de benen van Draver. Draver begreep niet wat er allemaal met hem gebeurde. Ineens voelde hij dat hij omhoog werd getild. Het ging hoger en hoger. En daarna vloog de helikopter een flink eind van de steengroeven vandaan. Daar werd Draver weer op de grond gezet. Inmiddels was Mario uit de steengroeven geklommen om te kijken of Draver veilig was. De baas van de hond had intussen een warme deken voor Mario gehaald. Even later kwam er een politiewagen aanrijden. Daarin zaten ook Margreet en Ton van Zomeren en de vader van Mario. Ik was op weg naar het politiebureau toen we in de steengroeven terechtkwamen, zei Mario. Ik wilde hem echt terugbrengen. Dat geloof ik wel, zei Margreet, die zag hoeveel de zigeunerjongen van het dier hield. Zijn naam is Draver en je mag hem zo vaak komen opzoeken als je maar wilt. Alle weekeinden en schoolvakanties gaat Mario naar de rijschool en mag hij op Draver rijden. En dan draagt Draver het mooie hoofdstel dat Mario van zijn grootmoeder kreeg.